Oh, ja. Zo. Zo. Dit, is, uh, dit is echt omgekeerd, het is Zelf gestookt. Ja, we zijn, we een en is dat de oorspronkelijke fles, of is dat... Uh... Nee, we hebben... nee, nee, dat, ah, we de de ah, dat is Palinka. Palinka. Dat is binnengekomen als wijn bij hun. Ah. En ja. ik heb er maar Palinka op geplakt en niemand hier ineens bij ja. <laughs> Moonshine, moonshine. Omgaren. En is dat van fruit? Over? oké. Okay, ik heb ook... De lekkers te vinden. pruim en een in De lekkers te ik met abrikoos maar die vinden ik niet zo veel. Ja, dat apricos. is allemaal. Het, allemaal pruim en abrikoos in Orga Rijn, ah Ja, ja. En en, en, en, en, en... en dat niet al alleen. Kers hebben ze ook. Ja, ja. Hey, je kan hier je eigen... En ze panica. Oh, van, jij bent de tweede je eigen volume naar je ja. eigen gelieve los is goed Zeg je of, op ons niet komen? Ik krijg geen antwoord. Ik krijg geen antwoord. Uh, no. ik, heb, ik heb ze Ik heb ze volgen. Ik kom er nog aan. Ja, zo yes, moet Nou, hij is zeker drap. En hij ja. is zeker hij is zeker drap. Nou. Ik hebben nog hoor. Een hele voorzichtige. Een hele voorzichtige. Een halve voorzichtige. Mijn. Oké, okay, voilà! Even kijken, hoor. nou. Maar als je een vallingen, die is wel over. Maar. Misschien kunnen we daar een gewoonte van maken. Dat kunnen we. Dat is een heel goed plan. Ja. Even kijken, een paar. Een koelbox cool mee. Nou, een lijn kook en een uh, palinkje. Uh, ik pak de mond mee naar buiten, want ze laat die blaft. Ah, nee. Ja, wacht, die blaft niet. Ja, ze geen wolken Ja, want daar heb ik al een keer van die BDW. Dat, moet, oh, dat is actueel, hè? hyperactueel. Welke? Nou, van wat ik vanmorgen zei. Nu is er heel open natuurlijk. Heel Op nieuw. radio 1 of 2. In dat interview allereerst dat die drugsmafia is maar één klik verwijderd van onze politiek. Ah, over die drugs... hebben uh... we zelf gelezen, hebben zelf gelezen, dat weet ik niet. Ik heb alles al geleerd. Ik weet alles tot in de ja, details. Het het okay. <kluis> ik ken de reacties van alle politieke kopstukken erop ondertussen. Uh, ook nog. Nou, en, uh. en heb je een eigen mening ook nog <laughs> Uiteraard. Of ja, had dat dagen en tijd voor? Mijn eigen mening is dat we de, dat heb ik al gezegd, dat we gezegd. Dat, uh, dat we dat moeten gewoon legaliseren. Ja, we moeten het algemeen. <hums> Trouwens, inderdaad. <hums> Dat is voor politici ook alleen maar goed dat je dat gebruikt. Als je inderdaad verschillende jobs, zoals burgemeester, dat met allemaal combineert, je wilt een klein beetje energie houden. Ja, dan moet we wel staan, hè? de nodige middelen hebben om dat te kunnen doen. Dus. Dat is een win-win situatie. Ja. Een situatio Victoria-Victoria of Victoria-duplex. En, en je kunt ook niet anders als je om een van de grootste wereldhavens woont... Ja. We gaan die eer toch niet weggeven aan onze dat... uh, nee. Of erger nog aan Hamburg? Of Rotterdam? Een hamburger met kook. Of Rotterdam, ik hoor niks gewoon. Rotterdam heeft al. Uh... Ja, dit is. Ja. Hier in Rotterdam hebben ze de drugs weggekregen zonder war. Ja, ja. Ben je er nu bij? Ja. Nou. Uh, uh, dan, dan hoor ik mij. Ja, ik hoor mij ook. Ja. Ja, en dan moet ik hier een beetje de balans maken. Dus allemaal uh, even babelen. Ah, ja. Ja, ik heb te zeggen. Moeten ja. wij wat door elkaar spreken of Ja, dat, dat te horen. Dat je kunt zeggen, we wat we allemaal horen. Wat weet dus. ja, we altijd wat we het beste, wat er is ja. geweldig. Nou ja, maar ik denk dat dat wel uh, gaan marcheren zo. En dan heb ik die erin gezet. Um, nou, we hebben net een palinka op. Ja, dat is inderdaad waar een palinkje van het liedje Palinka ja palink. Als je dat dus in Hongarije zingt, dan word je meteen met pek en veer <laughs> het dorp gesmeden. Ja, want graag. dat is Russisch en die Russisch hebben communisten hebben ons alles afgenomen. Ja. Ja, ja, ja. Ik kan ze al helemaal gelijk geven de Hongaren. Ja, de disco-versie. Ik snap nog altijd niet hoe je op een laptop een plaatje kunt laten hangen. Ja, maar dat zit erin. Dat is een. Ah, dat is er voor gedaan. DJ-programma. Dat is er voor gedaan, alright. Ja, dit is dan wel een heel uh, simpel laptop hoor. Maar, uh, ja, ik zal nog wat palinka drinken en dan ben ik mee. Ja, dat is dus, uh, misschien moeten we dat erin en smeren. Hallo beste luisteraars. Het is een feestelijke uitzending, want het is nummer 10. Dang, dang, dang, Papa da, de feesten, slingers enzovoort. De burgemeester ziet er ook erg enthousiast uit, moet ik zeggen. Ja, op tien keer deze, deze ellende moeten doorstaan. Dus dat uh, zou uh, wel een staan. Pillen door staan. Moeten doorstaan. Nee. Hè? Dus wat. <laughs> Ja, ja oké. Okay, nou, uh, we gaan. Oké, okay, ik neem aan dat u dat sarcastisch bedoelt. Van. Ja, hebt u uh, mij al eens ooit iets niet sarcastisch horen zeggen, meneer East Van Heem? Ja, nou, dat is een goede vraag. Nu het eigenlijk zegt, ja. uh, zelfs dit niet. Zelfs dit nou, was sarcastisch. Bon. Sa uh, sarcasme met sarcasme overgoten als het ware. Ja, ja. Welle, bon. uh, We zullen er maar om uh, beginnen zeker. Eh? <laughs> ja, rapper dat we er om beginnen, een rapper dat we vanaf zijn. Ja, heel goed. Uh, want we, we waren eigenlijk, we hebben een kleine valse start gemaakt. Oh. Gisteravond waren we in uh, de Permeke aanwezig, waar een, uh, een, een bepaalde voorstelling plaats ging vinden. Ter ere van een Antwerps-icoon. Ja, de uh, schrijver J.M.H. Bergmans. Ja. Uiteraard waren wij daar om dat te vieren, want wij zijn natuurlijk altijd van de partij. Als er uh, schrijvers die dood zijn, uh, gevierd worden. Omdat daar dan uh, uiteraard geen geld meer moet ingestoken worden. En dat we daar geen nieuw werk meer van moeten subsidiëren. Dus wij zijn er grote voorstander van, van uh, dode schrijvers. En, en het was ook gratis inkom. Het was gratis inkomen oh, oh, als uh, J.M.H. Bergmans, een van de uh, zogezegd uh, uh, groten van de Antwerpse literatuur. Uh, Na nou, het zien van de film kan men vermoeden alleen maar bevestigd worden dat het uh, op zich ging om een uh, alcoholieker, een marginaal en uh, een psychoot tegelijkertijd. Uh, maar zeker dat, uh, niet Herman Brusselmans. Dat, dat zeker niet Herman nou. Brusselmans, waar dan af en toe een geniale zin uitkwam die dan door een zekere Geert Brees werd opgeschreven. Uh, wat dan resulteerde in allerlei onleesbare boekjes waar dat er dan maximum 200 van verkocht werden. Okay. En dat is dan uh, literatuurgeschiedenis. Ja, en, en nu ineens krijgt dat een soort nieuwe waardering of zo? Is daar een, uh, wordt die nu ineens groot, denk je? Ja, nee, ik denk het niet. Maar hij heeft inderdaad een 250-tal lezers die hem volgen tijdens zijn leven. En die hem altijd nog trouw blijven volgen. Uh, okay. nou, dus dat is op zich wel een prestatie natuurlijk. Dat je ja. eigenlijk zelfs na uw dood die 250 lezers uh, kunt bijhouden. Ja. Ja, absoluut, absoluut. Want hoe lang is hij nu al vertrokken? Eh, precies de, tien, de jaar de precies tien jaar geleden. Precies ja. ja. nou. tien jaar geleden, Tien jaar Lee, okay. ja. En kan ook niet populairer worden, want er is ook geen enkel boek meer in de winkel Er ja, is natuurlijk wel een bloemlezing van hem verschenen bij uh, uitgeverij Vrijdag. En ook een biografie geschreven door de geniale Chris Keustermans. Uh, dus ja, er is materiaal genoeg te vinden over J.M.H. Bergmans als u uh, geïnteresseerd bent. Ja. En ook de film die we dan zou, gisteren gezien hebben, de man die zijn uh, snor in brand heeft uh, gestoken. Uh, maar ik zou natuurlijk nog één zin van hem willen zeggen die de als gewoon vindt. Dom, dom, dom, de discadine. Alvermins, overmins. voilà. Yeah, ja, en ik moet nog even een klein ander ding doen, want er zit een derde persoon aan tafel, onze Chris, vaste gast. Maar hij is nu een, een, een min of meer vastgegast, vastbegast ofzo. Ja, we hadden eigenlijk Bob Cole's het genoeg. maar die is hij komen ja. aan opdagen, dus we hebben daar de voor in de plots gezet. Hè? Ja, ik had ook een microfoon bij, dus ze konden mij ook niet meer weigeren. Ja, daarom en dat niet alleen. Jij hebt ook een beetje dezelfde ideeën als Bob Cole's. Nou, hij trekt er zelfs een beetje op. Het is alleen de snor niet, hè? Ja. En, en ben je ook zo uh, lang bespraakt? Want daar staat hij bekend om. Hè? Dat als je me vraagt van hoe laat het is, dan heb je 20 minuten uh, tekst voor je. Ja, we zullen ja. testeren, meneer Chris. Hoe laat is het? Uh, uh, ja, dus ik heb die. geen klok bij, uh. <laughs> ja, ja. Ja, dat is een geweldige bijdrage voor ons. hè? Ja. meer te vullen, beste schijnburgemeester. Ja, BDW deze week. Vertel eens op. Uh, u heeft uh, staan vuurspuwen op de vrijdagmarkt. Ja, dat ik heb is net een duidelijk... alliteratie die vraagt om. Uh, kleurige uitleg. Ja, een kleurige uitleg. Ik wil het hier gerust nog eens even voordoen, maar dan is hier de studio weer afgebrand en opgesmuld, denk ik. Ja. Um, ja, het ging over de beeldspraak. Politiek is altijd met vuurspelen zonder uh, zelf te verbranden. Dus hebben we dat eens eigenlijk in de praktijk proberen te brengen. En dat was een heel spectaculaire belevenis. Ik heb daar wel een um, koude chemische longontsteking aan overgehouden, die twee weken heeft geduurd. Maar dankzij de hulp van mijn uh, spindokter, uh, buurman en nog van alles, uh, kreeg Andréke, dus? ja. uh, heb ik de ook kunnen drinken daarna, die, die toch een beetje geneutraliseerd is. Oh ja. Is dat je nieuwe Latijnse bijnaam, Ictus? Uh, <laughs> ik dus. Vanaf nu waarschijnlijk. Uh. Oké, okay, Ictus. En dan ben ik jij dus. Ja, ja, dus hè, dus hè. Ik dus en ga dus. Wij dus. Ja, dat hangt er vanaf wie dat dat zegt, hè. Ja, de, de onzin ja. bereikt steeds nieuwe pijlen. Van, uh, inderdaad, die De, de wal rond kan. Peuken, dat is nou een issue waar echt iets om gaat. Vertel eens. Ja, inderdaad, de bus. De stad wordt dus geterroriseerd door Peuken. He. Overal uh, blijven mensen roken, wat op zich natuurlijk van, onder mijn bewind totaal verboden zal worden. Uh, ja, ik hoor de rokers al protesteren, maar dat zal hier maar voordelen voor uh, de volksgezondheid. Voor ja. de rokers zelf en hun longen en de hele mataklijn. Dus dat gaat de gemeenschap alleen maar geld opbrengen. Uh, maar het nadeel aan die peuken is dat die altijd in de grond uh, terechtkomen. Dat duurt 40 jaar voor als een peuk vergaan is. Uh, de stad is daarbij vergeven. Dus uh, samen met uh, mijn goede vriendin Elisabeth en uh, ons Pola natuurlijk, Pola de Brie, uh, gaan wij dan uh, hier een keer om de twee weken met uh, peuken... Uh, Peukpoken eigenlijk, een soort van speciale stokken waar je peuken mee kunt vastpakken. Pleinen in Antwerpen om okay. te peuken. Oké, okay, dat is daadwerkelijk iets doen waar anderen alleen maar op z'n Hollands lullen. Inderdaad, die bus, het is natuurlijk een beetje het dweilen met de kraan open, aangezien dat er nergens openbare assenbakken staan. Dus nee. En uh, je kunt dat gaat die peuken wel in, de, in de, de, de, de papiercontainer gooien, maar dat levert dan weer branden op. En dan moeten we natuurlijk weer naar de vrijdagmarkt en daar beginnen vuurspuwen. En zo komt nu in een vicieuze cirkel terecht. Ja. Maar, maar ook het feit dat op de Sint-Jansplein al die marginalen, die hebben geen peuken, want die rollen eigenlijk. Dus ja. En die, die roken dat ook helemaal open. En het laatste eten ze open en uiteindelijk knijpen. Of ze ja, daarbij. Er is een soort van, uh, soort van uh, um, kringloop daar aan de gang. In die zin dat er een hoop vluchtelingen rondlopen. Een hoop transmigranten die geen geld hebben om sigaretten te kopen. Dus die... Rappen alle peuken, die peuken op, op. Die prutsen daar dan de tabak op. En als we die nu kunnen opvoeden, dat ze dan een overschot van die peuken in de valbak gooien. dan is het probleem eigenlijk opgelost. Zeker weten. Dat vind ik een fantastische. En, dan, en dat maakt een bijna een natuurlijke overgang. Een, een brugje naar een ondergoedonderwerp. Hoe zat het met het ondergoed van meneer Frank? Ja, we zijn ondertussen al even terug in de tijd tussen ja. Die ja, is de actuele het al een week. Ja, inderdaad. Um, ja, meneer Frank heeft dus beweerd dat uh, het, uh, de lingerie voor mannen, waar ik eigenlijk zelf persoonlijk ook nog niet vaak van gehoord heb, uh, dat dat te ver gaat, dat echte mannen dat niet doen. Dus heb ik natuurlijk mezelf uh, bloot moeten geven, letterlijk, en uh, laten zien dat ik uh, inderdaad ook lingerie draag. Meestal gele lingerie zo. met ook uh, de tepels twee uh, zwarte leeuwkjes, ja. met de staartjes die dan als vlosjes er kunnen aanbengelen. Uh, maar dat heb ik dan laten zien en tot daartoe de uitkerstkoming. Ja, en, en Theo Franke zegt wel meer, want hij blijkt de meest actieve regeringslid op de sociale media. Ja, ja. En ze hebben geteld, 7222 uh, posten doet hij per jaar en dat zijn er ongeveer een twintig per dag. Nu is er een communicatiebureau en die hebben berekend hoeveel PR-waarde dat zou hebben. Okay. En dat blijkt dat de PR-waarde van de tweets van Theo Franke zijn 60 miljoen waard. Charles Michel bijvoorbeeld 30 miljoen en Donald Trump zou vervolgens die formule een 227 miljoen waard zijn. Oké, okay, dan doet onze Theo het helemaal niet slecht. Ja, voilà, dat is eigenlijk een beetje de Trump vlaanderen dus Oké, okay, onze eigen om, onze eigen mini dingen. Oké, okay, dat was het voor deze week. Days day and days away days away days away days away day days awake, day day and days away. Yes, en dan uh, hebben we nog een paar kleine plannen voor de aankomende weken. Het, uh, het Ringland Festival komt eraan, zie ik. Ja, dat is inderdaad een heel interessant festival. Dat is uh, uh, volgende week zondag. Het is eigenlijk het... Uh, uh, hoe heet het? het mobiele shift... Uh, nee, hoe heet het? Uh, het mobiele shift festival. Uh, God, nou zijn ik die een term toch kwijt. Dat is... Nou, uh, ja, dus... Uh, de mobiele ja, onze researcher shift. gaat meteen naar de ja, uh, Ik, ik heb zoeken? toevallig niks staan ja. in mijn papierenkamer. Nou, de mobiele shift, dat wil dus zeggen dat iedereen kan kiezen: met een tram of met een fiets, en we dus van de auto afstappen. of eigenlijk een beetje flexibel worden in, het, in het, de vervoersmaterialen die we gebruiken om naar de stad te komen. Dus, uh, je moet maar even gaan kijken op het Ringland website. Je kunt op verschillende manieren naar het centrale terrein in Borgerhout komen. waar het Ringland Festival plaats heeft. Uh, dat kan met een tram, dat kan met de waterbus, dat kan met de fiets, dat kan te voet, dat kan op allerlei manieren. Die komen allemaal aan op een bepaald moment, ik denk om vier uur, op ja. het festivalterrein. En dan gaat de Ringland Band uh, met onder andere uh, Pieter Inbrichs en uh, onder leiding van Bert Imbrechts, de, de broer van Pieter. En uh, met Googa Baul en uh, met nog een hoop andere schoenvolk... Uh, allemaal lieken spelen. En uiteraard oh ja. komt de burgemeester daar ook. De schijnburgemeester, namelijk ikzelf, daar ook het geweldige ja, nummer dus De, de sprake... schuld van de anderen brengen. U had het bijna over uw dubbelganger hier, hè? Ja, dat is hier gevaarlijk. Ja, dat is heel gevaarlijk. Maar die, die zegt ook van allerlei gevaarlijke dingen. Die, die, die dubbelganger, uh, om even in te haken op de hyperactualiteit. Uh, ja, voordat ik dat doe, we moeten we nog eigenlijk even aan onze uh, trouwe luisteraars... want ik begin ze tegen te komen. Dat is wel grappig. Uh, mensen die zeggen, ja, goed bezig, we hebben veel plezier. Ja. Uh, maar natuurlijk heeft zeggen gezegd dat iedereen een ring laat komen de zondag. Hè, want ja. ben je bent alweer over iets anders bezig. Je hier iets van. Hè? Ja, daar gaan we zo meteen in ons promoblok nog eens een keer ja. extra aandacht voor geven. En, uh, maar dan moeten de mensen dat wel... Luisteren voordat het ringen, maar dat lukt ze wel. Hè? We hebben een vrij alerte groep luisteraars. Hè. Uh, nu ben ik dus compleet kwijt. Wat... Oh ja, even laten weten. Ja, vorig weekend is dan door al allerlei omstandigheden niet gelukt. Hè? We ja, hadden eigenlijk een manier om dat overslaan. iets van, uh, was. Uh, gewoon feesten in Holland. Hè? En ja. het uh, had eigenlijk zo'n grote kater. Dat hem uh, liever in staat was om langer dan vijf minuten uh, te podcasten. Dus ja, hebben we ja, eigenlijk de moe Dat was de oorspronkelijke reden. Hè? Ja, oké. Okay. Nou, laten we het allemaal ophouden. Ik vind dat goed genoeg. Ik schaam me nergens voor. Ik heb reuzen naar mijn zin gehad. En het ja, ging, ja, het ging gewoon. Ja, soms moet iemand... Ja, ook, ja, dus ja. ik wil maar zeggen, het, het zetten van Nederlanders op de lijst heeft dus ook wel bepaalde risico's. Hè? Ja, Je ja. weet allemaal dat Geert Wilders is dit weekend naar hier gekomen, waar ja. wij, hè, We wilden hem verwelkomen. Uh, geweest, ja. Hè? Ja, ja. Uh, jammer genoeg is dat niet gelukt, uh, omdat wij door de, de beveiliging... Uh, de, de IOR. De veiligheid, uh, ja, we gaan de naam niet noemen, uh, oh ja, buiten geflikkerd zijn verleerd dat we binnen geflikkerd geraakt zijn. Uh, maar de bedoeling van uh, Philip de Winter, die Geert Wilders had uitgenodigd, was om uh, de Hollandse kandidaat te promoten op de lijst. Hmm aangezien dat de Vlaams Belangers een ex-mis België, namelijk niemand minder dan Marion Jongbloed op hun lijst hebben gezet. Een ex-mis Holland wil ik zeggen, een ex-mis Nederland. Uh, en zij willen graag de Nederlanders aanmoedigen om daarvoor te stemmen. Ja. Ja, ja. Want ze zijn heel ja. trots op hun Hollandse kandidaat. Nu natuurlijk wij hebben zelf op onze lijst vier Hollandse kandidaten staan. Hè. Meneer Istvan, die in Hongarisch maar tegelijk ook Hollander. Nederlandse paspoort. Ja, Nederlandse ja. paspoort. En in Holland, ik ben in Amsterdam geboren. Ja, dan, ja, dan, dan hebben we, dan we nog uh, rijden, de, de ja. Claudia, de first Lady, die ook uh, Hollands is. Daar hebben we nog uh, uh, Ernst Leu, ook een Hollander. En dan hebben we nog Deborah Langman, ook een Hollandse. Dus we hebben al vier Hollanders. Dus voilà, alle Hollanders zijn met deze en ook. Uh, ja, ik zou je zeggen, het is. stikt hier van die lui. Ja. In de, waar ik werk in de single uh, Al die danseresjes en dingen. En de coaches die rollen. Allemaal leuk hoor. Ik zie je vanavond. Hoor jullie daar. En in de Albert Heijn. En uh, trouwens wil ik nog even op terugkomen. Vorige keer had jij een opmerking over het feit dat ik hier al 20 jaar woon. En nog geen plat Antwerps accent heb. Oh, ik zei je vertellen. Ik kom dus Marokkanen tegen. Hier die ook uit Nederland hier. En die spreken dat ook niet. Het is gewoon natuurlijk. Ja, een Marokkaan die hier opgroeit. Die zal zeker niet keurig Nederland. Praten. Ja, maar dat is de Marokkaan die in Nederland is geworden en is Hollander geworden ja, en, dan de, en die vandaan, komen hierheen, vanaf, vanaf dat moment uh, past hij zich niet meer aan. Dus die Marokkaan nee, die gaat past niet perfect al in Nederland, maar vanaf het moment dat hij ja. de Nederlandse pretentie heeft overgenomen, ja, dan lukt het niet meer. In elk geval, we hebben dus ja, vier nee, Nederlanders dat is op de lijst. Hè. Ja, dat dus, uh, fantastisch. Alle Nederlanders niet op het Vlaams belang, niet op Marion jong bloed stemmen, maar ja. dus wel op uh, hier van onze prachtige Nederlanders die wij hebben. Natuurlijk, in het weekend valt daar niks mee aan te vangen, want dat is allemaal in Nederland gaan feesten. Druk pakken eh, En, en dan zitten dan ze op de Vogelmarkt? Ja, dat is zo. En dan als ze terugkomen, ja, dan valt er niets meer mee aan te brengen. Nee. Maar let op, ze komen één voor één. Doet hij het weer, hè? He? zou deze man aan het pootje baden zijn. Maar de vijver in het stadspark in Antwerpen is opgedroogd. Ja, ja dat was hier uh, een grote vijver, je kunt dat zien. mijn werkzaamheden aan de leien. En nu met de droogte is het, voilà, ja. dat is het resultaat. Hè. Terwijl hier vlakbij onder de grond een uitgebreid gangenstelsel loopt. Acht kilometer oud riool bracht de wethouder op een idee. U kan daar zien wat de standen zijn in de ruien bij hoge regenval bij piekregenvallen. U ziet daar bijvoorbeeld juni 2005 kwam het water daar. En in 2006 kwam het water toch twee meter hoog. Wanneer er piekregen is, dat water is weg. Dus door de riool, dat is weg. Dat moeten we eigenlijk kunnen gebruiken om... In een periode van extreme droogte... Wordt dat ons drinkwater? Er kunnen Is Het is geniaal. Het is niet geniaal. Genoeg bijvoorbeeld om de vijvers in het stadspark gevuld te houden. Volgens mij heb ik nog nooit in een stadspark midden in de vijver gestaan. Het is misschien ook wel heel extreem, maar droogte heb je natuurlijk in meer Europese steden. Ja, en dadelijk is het ook nog de klimaatverandering. Maar daarom, ik zeg, het wordt ontdekt. Dit was een NOS-reportage. Ja, maar van, uh, ja is, het, is het een recente reportage? Ja, dat, nou, is, re. dat is van... Uh, ik denk van nu, dat past met die droogte en zo. Ja, pro Ja, proper, proper is. Het. Ja. is het. Nou, het is inderdaad een feit dat het stadspark hier uh, helemaal leeg is. Dan moet ik zeggen dat ik het eigenlijk veel schunder vind. Zonder water erin, dan met water erin. Ja. Uh -huh. Maar wat vindt u van het idee van uh, collega Ludo van Kampenhout? Wel, ik heb er uh, niets van begrepen. Van het, uh, ik moet zeggen dat hij zo een, een nee. monotone uh, tal hanteert, dat ik ja, eigenlijk alleen maar, is, de, de man, de, de, waarschijnlijk, ja. ik denk dat hij homoseksueel was, de eerste toevallige verwaagganger om zijn if te horen, <laughs> uh, en dat de Nederlandse verslaggever, die ook heel sappig praten, die heb ik verstaan, maar vanaf het moment dat meneer van Kampenhout nee. praat, heb ik eigenlijk al nog het woord riool onthouden. Voor de rest ben ik alles vergeten Nee, dat komt ook omdat je dan door een Nederlandse bril uh, luistert, en ja, dan nee, het is de monotonie. Je vla en, uh, vlamingen en wat, maar moeilijk te verstaan. Maar we kunnen even in het kort goed, samenvatten ja. wat meneer van Kempen, ja, Hij wil uh, dus tijdens piekregenperiode, de ruien, en dat moet ik even uitleggen, onder Antwerpen liggen inderdaad een 8 kilometer ja, van de, de eergangen. Uh, maar daar kan je door wandelen ook en zo. Het is een toeristisch iets. Maar hij wil die dus tijdens piekregenperiodes helemaal vol laten lopen zodat we dan in periodes van droogte daar ons drinkwater of wat ook water, maar wie gaat er geen water drinken? Ja, het, in een riool heb staan voor een ja, Daar hebben we het vorige jaar. keer al over gehad was met de bolletjesfeesten en hebben we toen voorgesteld dat we in plaats van water er bier zou inzetten. Ja. Dat ze rechtstreeks vanuit de grond uh, bier zouden we kunnen tappen. Nu, de SPA onder uh, met uh, Jasmin Keerbach, eh, de, de, laat ons maar zeggen, een van de sympathiekste en lekkerste dames van hier, uh, de SPA, uh, dat zijn er nou veel, uh, heeft het plan om een aquaduct aan te leggen om het water in het uh, stadspark terug te brengen. Dus niet van onderuit, zoals meneer van Kampen graag terug water van onderuit in dat het park zou krijgen. Zij zou graag. En Aquaduct aanleggen dat water eigenlijk uh, met een soort van. Uh, oppompt uit de schijn, dat is het uh, per plan. En dan eigenlijk naar het uh, ah, ja. stadspark leidt. Via de, de treinsporen zou dat gaan, hè? de brug die daar Ja, blijkbaar via de treinsporen, wat ik dan persoonlijk heel jammer Dit vind. Omdat is... ik het heel schoon zou vinden om een echt authentiek Romeins uh, aquaduct. <lacht> zoals uh, in Rome nog altijd te bezichtigen is, over de Antwerpse stad. En dan verlicht met lichtjes, zoals de kathedraal. Dat zou natuurlijk nog schoon. De, dit, is toch, dit is toch gekheid, hè? Of is die serieus? Ja, dat is een even gek voorstel als Luda van Kemp maar ik denk ah, okay. dat het haalbaarder is. Ik He? wil daar ook nog aan toevoegen aan schepenen van plant en boom, dat een van onze punten eigenlijk is om alle leien terug open te gooien. En, en zodanig uh, is uh, het water opgelost. Hè. Er zal water dat zijn. Dat wordt weer een gracht. Zoals. Dat worden allemaal teruggrachten. in ja, maar ja, in als Natuurlijk moet dat inderdaad volgepompt worden. Maar dan kunnen we natuurlijk sluizen in de Schelde zitten... die opentrekken en dan stroomt alles, stroomt alles vanzelf vol. Hè. Ja, en uh, zo wordt Antwerpen, het Venetië van de Schelde. Dat is de bedoeling, hè. Wat <lacht> betreft een bepaalde wijkje. Maar het is interessant dat je het had over die dame in de politiek hier... want er is hier wel iets heel anders aan de hand, namelijk... Uh heb ik nou gedaan? Ja, dat Natuurlijk. vragen wij ons al jaren af. Ja. Ja, ja, Dat is dus een jingle van een Eastfan. u hoort hem nu. Ja, ja. supermooi. Ja, die moet het gewoon doen, maar... Uh... Ja. Oh, wacht even. Dus ik heb uh, besloten om uh, N-VA te gaan. Nou. Voormalige lijsttrekker TDMV Borgerhout, Eva van Keer, zal bij de lokale verkiezingen opkomen voor NVa. Wat heeft van Keer bevestigd aan Borgerhout TV... Ja, klopt. Ik heb uh, besloten om uh, N-VA te gaan en daar heb ik plaats 3 gekregen in het district Borgerhout. Daarvoor zat u wel bij CD&V, zelfs als lijsttrekster. Ik heb uh, daar besloten, door onverenigbare meningen eigenlijk, ben ik aan besloten om, uh, om bij CD&V weg te gaan. Oké, dat een... okay, is eind. Vorige week hadden we er ook de al een. De lijsttrekker CD&V Borgerhout, even van Keer, zal bij de lokale verkiezingen... ook. Dat is dezelfde NVA. Wat oh. heeft van Keer bevestigd aan Borgerhout? Ja, wij ja, bellen trekken minister. allemaal op ja, elkaar. Maar ik, er was even, er nog even, een die even, een naar de Open VLD... Niet als sympathieke uh, uh, uh, uh, sympathiek maar dus ik begrijp dat u die uh, boodschap een paar keer achter elkaar wilt... Uh, nee, nee, want onder... er was er nog een die uh, overstapte naar de Open VLD. Dus het zijn ineens nu vlak voor de verkiezingen allerlei van die jonge meiden eigenlijk, want het zijn allemaal dames in hun, nou, onder de dertig nog, denk ik, die dan ineens van uh, partij gaan wisselen. Ja, maar en, uh, even is het al even gelegen, maar ja, dat kan natuurlijk inderdaad wel. Uh, maar ja, ik wil zeggen nou, als wat, dat is dan zo. Hè. Mm -hmm. Nou, Al die partijen zoveel verschilt, het allemaal is ook hier okay. een pot. Net, de CDV, de N-VA. Uh. Oké. Okay. Dat is niet Nederlands, schat men, dat één op de zes raadsleden uh, nog op één klik verwijderd zit van de georganiseerde misdaad. Daar ja. ga ik geen uitspraken over doen. Uh, maar, uh, dat leidt eigenlijk geen twijfel. Als je ziet hoeveel geld er is. Als je, uh, Mensen zijn die tientallen uh, panden vastgoed kunnen aankopen die in sportverenigingen uh, doordringen. die dan ja, ja. geld op tafel hebben. Ja, ja. Ik vind het goed, he, meneer Riston, maar, maar ik vind is. dat u items toch een klein beetje meer moet inleiden. He. Want u begint van, uh, van Eva Van Keer, die zit over te springen. In <laughs> en nu komt u eigenlijk tot het hoofd item uh, van deze aflevering. en uh, dat uh, presenteert ja. u als eigenlijk een soort van. Uh, ja, ik, ik gooi het gewoon van die tafel. De neen, in de en, inderdaad in... overhuppeld door een andere partij. He. ja. Ja, ik, ik wist niet dat, Ja, oké, okay, in Leiden, het is, het is iets wat vandaag veel ophef heeft gemaakt in het nieuws. Onze burgemeester, ja, maar de, de huidige de burgemeester. Meester, ja, inderdaad. He, voilà. he, uw uw mentator, die, die nu nog op het postje zit zijn laatste dagen te genieten van wat hij nog uh, kan inderdaad, doen. Ermee. Ja, wat ook opvalt, al die straatwerken ineens, dat is ook typisch, he, vlak voor verkiezingen. Maar dat had je in Turkije. En ja, ik dus weet nu niet of dat het een goede zaak is, al die straatwerken, want die reizen nu echt wel de uit. Het is uh, onmogelijk om ja. nog uh, de stad uh, door, te, uh, kruispunt en zo. door te raken. Dus dan, komen we eigenlijk, uh, dan gaan we straks even op dit onderwerp terugkomen. Dan komen we eigenlijk terug bij het onderwerp van vorige week. Van Koen Kennis, die beweert van... Uh, Jongens, de stad die, uh, heeft de, de, even goede luchtkwaliteit als in uh, Gent. Ja. Uh, gebaseerd op een vluchtige studie die hem rap rap door uh, zijn uh, partijbureau heeft laten maken, waar het bleek dat, dat, het dat er 7% minder oh, dat stikstof zou zijn in Antwerpen en in Gent 15%, wat mij betreft is dat nog altijd een helft van het, uh, van het aantal stikstof in de lucht. Uh, maar dat is logisch dat er geen stikstof in de lucht is, want niemand kan nog met de auto door de stad rijden. Zelfs ja, meneer ja. Chris, hè, het buurman, spindokter en nog van alles en nog wat, cameraman, je kan zijn broer niet meer gebruiken tegen een een brommer van noord naar zuid willen van de, van de werkzaamheden is, ja, nee, maar dus dat is logisch dat is niet wat ik heb, maar persoonlijk heb ik mijn auto ook weggedaan omdat het niet meer mee te rijden valt nee. dus ja, dat is logisch dat op die manier de vervuiling zakt, want dat heeft gewoon te maken met het feit dat er staat ja, ja. de staat eer grote werf is, uiteraard. Ja, weet je, in, in Turkije was het echt wel een gezegde van als er opeens dus van alles werd opgebroken, dan roept er iemand ja, de verkiezingen zullen er wel weer aankomen, want dat is een soort psychologische zet naar de bevolking, hè? en dan herinneren ze zich, ja kijk eens, deze, deze legislatuur, kijk die heeft wat gedaan. Die heeft de, ja, maar de, ik dingen. moet nou zeggen, het is nou zo'n grote... Dat stellen uh... ze allemaal uit tot vlak voor de verkiezingen en dan mogen al die aannemertjes ineens aan het werk, te ja, gaan. ja het is hier een grote werkput nu ja. wat de luchtverontreiniging betreft kan ik alleen maar zeggen hè, er komen hier ook 30 uh, cruiseschepen per jaar in Antwerpen <laughs> aan hè hier een cruiseschip ik weet niet hoeveel, het, weet hoeveel fijnstof dat dat produceert ja en, uh, evenveel ja, als één ja. miljoen auto's 1 ja. miljoen auto's exact. dus 30 cruiseschepen dat betekent dat er hier 30 miljoen auto's extra bij de stad in komen en die gaan tot midden in de stad tot aan het steden, ja. aan het, uh, als ze de BDW het voor te zeggen heeft alleen maar met elektrische slijpbootjes. Nee, nee, nee, met, met, met, met Driemasters. Ja, ja, ze mogen wel binnen, maar met, met, moeten de motor o, uitzetten en dan perfect, met elektrische dan van uit motors, de Efteling. Die, die, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Driemasters, gewone Driemasters, zoals een tal, prijs, dat soort van boten. Mm. Uh, liefst uh, liefst uh, replicas uit de 16e eeuw, als het kan. Originele uh, galjoenen. Ja, want voor je het weet komt er zo'n ding in met 5000 van die toeristen die allemaal dan tegelijkertijd. Ja, want dat komt er nog bij. Dus dat moet ik er even bij zeggen. En dus die cruiseschepen die brengen per jaar 30.000 toeristen aan boord. Ja. Dat, ja, is, dat, dus dat is nog, nog geen 1% van dat het aantal niks. toeristen die hier jaarlijks binnenkomen. <laughs> <wilden> dus <laughs> ja, dat is net zo veel als de Hollanders hier in het weekend. joh. In het dus dat wil zeggen dat we dus. De vervuiling van 300 miljoen auto's binnenlaten, voor ja. nog geen half procent van het aantal toeristen dat hier jaarlijks aankomt. Daar gaan we dus tegen. Ja. Het is nee. esthetisch van een onze kloe. En elektriciteit voor de schepen is misschien ook geen goed idee, want de politie heeft onlangs een groene elektrische auto. Oh. Uh, een mooie Bolide. Het enige probleem is, hij wordt momenteel geladen met een generator op zware diesel ja, ja oké okay, maar dat zijn natuurlijk okay. tijdelijke oplossingen binnenkort als er dan allemaal windmolen elke ja. burger, elke Antwerpse burger verplicht de windmolen op zijn huis staan, ja. dan is dat natuurlijk niet meer nodig Ja, dus nu komen we even terug op die uh, clip die ik net speelde van de huidige man die op het postje zit waar, jij stra waar u straks gaat zitten, excuseer uh, en hij had het er dus over dat uh, door de invloed van uh, al dat massale drugsgeld wat hier in Antwerpen rond zou gaan, uh, dat uh, daar door de politiek, nog maar één klik, verwijderd is. Maar wat ik niet in de opname heb, dat hij daar achteraf nog bij duidde... nadat hem gevraagd werd, ja, maar geldt dat dan ook niet voor leden van uw partij? Nou, nee, want uh, iemand die met drugs en zo bezig is... die zal zeker niet uh, proberen iemand van de N-VA uh, voor zich te winnen of zo. Uh, hij zal zeker weten dat hij daar niet thuis is. Ja, wat is dat nou voor flauwekul, denk ik dan? Ja, wel, ik wil natuurlijk even nog iets samenvatten. Wat hem juist gezegd heeft. Dus de War on Drugs heeft hem eigenlijk op deze manier samengevat. Ik kan het heel uh, kort proberen te houden. Uh, dat is de schuld van de Hollanders. Ja. De schuld van bepaalde bevolkingsgroepen. Meer bepaald de Berber, de Marokkaan, iedereen op de Turnhoutse baan. De schuld van uh, de viswinkels. De schuld van de telefoonwinkels. De schuld van de nightshops, Dus allemaal uh, zogezegd witwaswinkels. De schuld van Chris Peters. He, want Chris Peters is dus blijkbaar ooit in een van die verdachte viswinkels naar binnen gegaan. Waar dat iemand zou wonen die banden zou hebben met de ja, dus ook de schuld van Chris Peters. Maar ja, ja. uh, schuld dus van iedereen. Behalve ja, ja. die van de burgemeester zelf, uiteraard. Ja, ik hoor het op de achtergrond. hoor ik een echo van iets wat met die schuld van de anderen te ja. maken heeft. Ja. Inderdaad. <laughs> dat heb ik weet het ook niet. Inderdaad, Ja, maar de, de, dat was ook wel grappig uh, in de KNAK. Dat is een toonaangevend uh, de tijdschrift hier in België. Hè, voor de, wat de intellectuele... De, zou je het als links of rechts plaatsen of zo? Um, dat hangt er vanaf. Momenteel denk ik dat we eerder aan de linkerkant zitten met uh, Knak. Maar uh, dat hangt er vanaf. Uh, ja. Ik geloof niet... Ja, die hebben dus instappen. een cartoon en dat is nu al de tweede keer dat zo'n openingspagina, daar zit zo'n soort stripverhaal op over de politiek en het is lap hetzelfde als dat, dat heel dat liedje van... Die, die houden zich aan de Ja, maar het is tekst. toch een karikatuur? Ik wil zeggen, de meneer is al zes jaar burgemeester van de stad, is baas van de NVA, die onder andere de minister van Binnenlandse Zaken levert. Ja. Dus als er nou iemand iets kan doen aan hier uh, dat drugsprobleem, dan is het meneer zelf toch, hè, meneer okay. de burgemeester... Dus ja, ja, om dan de schuld te steken op Chris Peters, die per ongeluk is binnengegaan in een, in een winkel in Borgeruit, dat is toch een klein beetje testiculis kan. He. Heeft hij nou niet uw tekst gestolen? Misschien, misschien heeft zij dat ja, voor nu... Ja, maar ik stel hem uh, daarvoor. Als er hem nog eens een interview... In plaats van een nieuw interview te geven... Want uiteindelijk dat is dat een interview in de Volkskrant... Die er zat in Nederland. Dan moet hem nog eens op alle Belgische radio's en televisies ja. komen en gaan zetten. Dat is twee dagen dat je daarmee kwijt bent. Ja. Dus als hij hem in het vervolg gewoon even mijn cd opzet... Mijn nummerje speelt... <lacht> dan weten we het ook. Dat, heeft, dat staat er ook allemaal in. Zo is he? dat. En dan heeft hij nog dat. twee dagen tijd om zich bezig te houden met nuttige dingen Als he, voorzitter van de grootste partij van het land. Als... Ja, Burgemeester uh, van de grootste stad van Vlaanderen. En als vader, echtgenoot ja, van een ja, ja. gezin met vier kinderen. Voilà. Ja, zeker en, en, wijten, en hij wil nu ook minister van Onderwijs worden. Over, nee leveren. Hij wil dat uh, NVA nee, het liefste. Dus, dus ik, het ik denk van dat hij het liefste van zelf zou willen zijn. Ja, het is een dat... beetje het gedachtegoed van Bart de Wever dat is zoals in China Xi Jinping, en gedachtegoed is officieel opgenomen in het manifest van de Communistische Partij. Denk ik dat uh, Bart de Wever dus uh, zijn gedachtegoed op die manier wil gaan impregneren in al die kindertjes en waar het beter te beginnen dan op kleuterschool? Ja, het portret van de grote leider. Nou, ik zou dat ook heel tof vinden. Moesten grote portretten van mij zouden er hangen en dat ze zo. Dat zou een goede zaak zijn. En aan godverdomme, miljarden onder juur zouden we zingen om de nacht te beginnen. Dat zou een heel schoon idee zijn, ja. absoluut. Ja. Maar ik zeg het, hij mag gerust mijn nummer gebruiken om dat allemaal uh, te realiseren. Alleen moet we er natuurlijk zelf iets aan doen, aan de Warren drugs. Die is totaal mislukt. Ik wil zeggen, het zijn uh, zelfs de, alle frituren in Borgerhout, niet in Borgerhout, in Deurne, niet in speelt die war in drugschef in Deurne en in Ekeren. Die worden allemaal op flarden geschoten. Ja. Uh, afrekeningen van the, de... Dat is de war jongens. by drugs. <laughs> ja, dat is de war on drugs. Dat is het resultaat van heel gedoe. Dus wat ik voorstel is gewoon, laten we dat allemaal legaliseren. Hè. Dat Fenneco. we allemaal... Ja, we hebben natuurlijk wat, wat een luxe. Hè. Ja. We hebben de grootste cocaïne haven ter wereld. Hè. Dus Absoluut. Dan we moeten we uh, belasting opheffen. Ja, laten ons dat gewoon allemaal een klein beetje organiseren, legaliseren. De infrastructuur is er al. Laat ons dat gebruiken. En ja. uh, Dan kunnen we dat allemaal via de apotheker of via, of via goede kanalen allemaal verdelen. En voor politici is dat natuurlijk ook interessant, want die mannen die zijn van s morgens tot s avonds op campagne voeren. Tegelijkertijd zijn die nog minister, nog parlementariër, zijn nog als lid ergens. Dus om dat allemaal te kunnen ja. combineren, heb je eigenlijk 24 Uur op 24 uur energie nodig. Ja. En wat kan daarbij toe leiden voor een, al die energie te geven? Kook. Een beetje koké. En voor de kiezer is het ook makkelijker, want die kandidaten die dus niet helemaal meedoen met het plan, die worden afgeknald ergens in de loop, aanloop naar de verkiezingen. Dus uiteindelijk, de levenden kan je opstemmen en dan zit je altijd goed. Ja, absoluut. Ja, de burgemeester heeft natuurlijk ook aangehaald, ook een belangrijk gegeven, dat er toch wel mogelijkheid is dat bepaalde gemeenteraadsleden nauwe banden zouden hebben met de cocaïnemafia. Ah ja. Ja, dan vragen we ons natuurlijk allemaal af wie zou dat zijn. Ja, dat absoluut. vraagt iedereen, dat is de mol. Ja. Hè? Dat is gewoon de mol. Uh, nu, ja, dat is zal Chris waar. Peters waarschijnlijk, want die krijgt een schuld? Dat is geen lid van het gemeenteraad. Ja, ja, ja. Natuurlijk, niet. de schepen is Mark van Peel in de haven, dat ligt natuurlijk heel voor de hand, maar dat lijkt me een deftige bomb hè. Dus dat zou moeilijker zijn. Wie is het? Hè? Wie is het ook? Wie is de mol? Hè? Wie is daar omgekocht? Wie zit ja, daar iedereen Ik dag... weet nou wel dat er bijvoorbeeld in Curaçao een afkikcentrum is voor mensen met een kookverslaafing. Ja. Ja, maar Chris Peters denkt daar toch anders over, hoor. Ja, wij, wij zijn voor een onthardingsplan voor Antwerpen in de letterlijke en de figuurlijke zin van het woord. Ja, waterontharder. Hè? In de ruie <laughs> We kappen oh. gewoon die ruiven. Nou, oh nee, bier met water dus Ja, nee. dat ken ik. Dat eh. nee. is gelder dat is inderdaad. Nou, als klaar. we die lij hebben uitgegraven ja. en de grachten, daar doen we waterontharder in. En als mensen zich gewoon even te hard voelen. Of, zo, ja. dus, of, of het hun kleding is te hard, of het verkeer ja. rijdt te hard. Huppakee. Absoluut. Nu wil ik wel even mijn groeiend respect voor Chris Peters uh, uitspreken. Hè? Ja. Uh, want ik wil zeggen, wij zijn natuurlijk uh, druk. Ja. Ik, ik spreek in de wijvorm, want uh, uh, mijn uh, buurman, Annex Spindokter, Annex heb Ikke dus, hè? Annex uh, ja. ...van alles en nog wat, uh, is natuurlijk altijd mee met mij op campagne. En uh, één uh, vaste waarde in alle plekken waar dat wij ondertussen al het uh, afgelopen jaar, anderhalf jaar, komen, dat is Chris Peters. Ja. Er is niemand die zo hard en zo hardnekkig campagne voert als Chris Peters. En, en als... Ja, wij, wij zijn uh, voor... Ja, voor het zachte. Uh, als, en, en als we hem niet tegenkomen op het festival, dan komen we wel voorbij gereden als we er naartoe rijden. Dus. Ja, dus het is uh, ongelooflijk om dat te combineren met uw uh, job als minister van werkgelegenheid en uh, vicepremier en Hilden uh, Bataclan. Dan nog eigenlijk bijna 24 uur. Dat kan alleen maar als je op de cocaïne zit, dus denk Of gekloond ze. Ja. Hey, ik wou nog even terugkomen op gestolen teksten, want uh, zoals uh, de, de huidige man op het Porsche uh, er toch wel iets met die teksten heeft gedaan, is er nu opeens een dame verschenen die volgens mij uh, de video's heeft gezien van ons op het uh, Operaplein. En die gaat meedoen met de verkiezingen en, en toen was er al een geval van... Een soort van uh, aandachtsdiefstal door de burgerlijst hè, die daar ja, ineens kwam. Ja. ja, maar dat houdt het niet mee op hoor. Het wordt erger. Volgens mij, volgens mij, volgens mij, ja, even de disco mij, laten volgens mij, doen. Volgens mij heeft het alle opportuniteiten maken we er best een echt cultureel plein van. Niet alleen uh, met de cultuurmarkt volgend jaar en de jaren nadien, maar eigenlijk het hele jaar door... Uh, ja. Ik herken de heel sexy air van Caroline Bastians schepen ja. van, van cultuur en ook van uh, plannen en parken. Uh, die inderdaad van plan is om hier uh, het jaar door allerlei flauwe cultuur te organiseren. Ja, op de kale vlag. Ja. <lacht> ja. voilà. Maar dat is goed, Ik zeggen, dat hebben we in gang gezet, dus dat is uh, heel fijn. Ja, er staat ja. al een paardenmolen. Dus, uh... nou, het is al een beetje opgefleurd. Nu nog bloembakken en grote planten erin en uh, we zijn volledig tevreden. Ja, maar goed. Oké, okay. dit is alweer dan een... Uh, ja, goed. Labmiddel, labmiddel. Uh, we hebben een lijst, beste mensen. Uh, is er nog iets van uh, de week? Een uh, tafel wat we kwijt willen? We, we hebben klaar? op de cultuurmarkt gestaan. Uh, Enorm veel succes. Ja, we ja. hebben van alles gedaan. Het is... Ja, zegt u maar, hè. Ja, kijk, hier staan nog allerlei dingen. Vluchtige studies en een heel uitgebreid van de camera's over de dingen enzovoort. Maar misschien is het wel veel belangrijker om eens nu te gaan denken aan onze lijst, BDW. Want ondertussen bent u een luisteraar geworden. Maar we willen niet verbloemen dat we u aan het impregneren zijn... om. Straks ja, het is eigenlijk stem. pure indoctrinatie. Ja, maar mag, uiteindelijk mag, dan toch voor, uh, Op een onhoorbare frequentie, dat monteer ik daar dan in... Uh, ja, waar, wordt er achteruit gefluisterd, stem op mij, ja, stem. Dat is ja, dus <laughs> dat iedereen droomt dat hem dan ofwel seks heeft met BDW... ofwel met iets van uh, de iPodmaster ofwel met uh, Chris Andréke. Uh, maar... Um, wat hier belangrijk is, is uh, dat ik genoeg stemmen ga krijgen. Want natuurlijk, uh, uh, we zitten met een geval. We laten even, even wat technisch verhaal over hoe dat verkiezingen marcheren. Hè. Normaal gezien is die de grootste partij aanzet. Dat zal de kans is groot dat dat een imitator van het stadhuis zal zijn. Nu, als die een imitator, als die geen meerderheid weet bij elkaar te plukken, dan moeten we natuurlijk gewoon zien, wat is er nog allemaal? Wat ligt er nog allemaal? Ja, een coalitie moet er dan komen. Ja, een coalitie moet er komen. Dan is eigenlijk, op dat moment is eigenlijk alles mogelijk. Kunnen eigenlijk alle partijen nog een klein beetje bij elkaar komen, komen soepen. Nu, het enige probleem is, als ik veel stemmen heb, maar geen zetel, hè, dan zijn het allemaal verloren stemmen. Dus het is de bedoeling dat ik natuurlijk genoeg stemmen heb om minstens één zeteld hebben, lief 20. maar um, dus vallee, dat er in elk geval toch een vijfduizend man voor mij stemt, anders is het allemaal een klein beetje uh, uh, ja ja, maar om Alweer, tot de wolken te komen he? moet je naar de hemel rijken. Hè? Dus we gaan wel voor die twintig zetels, want dat is totale flauwekul. We gaan kul, voor wat... de absolute meerderheid, meneer Istvan. Ja, want dan is heel die, afgelopen met al die inspraakflauwekul... en daar had ik ook nog een clip over, maar daar bewaren we wel... zoals BDW nu, of tenminste de, uw imitator... De keer ging over het operaplein. Uh, nee, de Zuidendokker. Want ze gaan, uh, dat is een gigantisch, uh, nu een, eigenlijk een afschuwelijk groot parkeerterrein. Dat was vroeger een uh, soort binnenhaven. Daar ja. hebben ze het dichtgegooid. Wat ze nu willen ja. doen, uitgraven, parkeergarage en dan bovenop. Ja, nu wat, uh, wat dat betreft moet ik zeggen dat ik wel helemaal onderkend sta van een imitator wat dat betreft. Hè, ik wil zeggen. Want wat, uh, waar zijn ze bang voor? Dat bijvoorbeeld net zoals dat de Sinkse voordaar is weggepest door twee Hollanders. Uh, ja. Ja, maar dat is het probleem met die ja. Hollanders. He. Die pesten in alles weg. En ja, het is in Nederland zaak, duurt het 40 jaar om een kilometer weg aan te leggen. No, uiteraard bus, nou? in Nederland, dat Nederland is het slechtste land om een democratie te, te installeren. Ja. Maar het is perfect op om daar de, de, de Zuiderkronen... Ja. Wacht, even dat te vertellen. Het is perfect om daar een parking te leggen. Dat mensen onder de grond kunnen parkeren. Dat is aan de kant van de stad. En dan pakt dat een tram en je gaat verder. Dat is ideaal. Dat is ideaal erover een parkje. Dat is een perfecte zaak. Daar ben ik een grote voorstander van. Dus. Ja. dus de lijst, wat dat betreft... Ja, terug. Ja, we hebben dus uh, onze 100 handtekeningen nodig, tegen binnen twee weken. Dat moeten we nog georganiseerd zien te krijgen. Ja, bij deze. Uh, voilà, bij deze, dus... Uh, Een oproep we... aan onze oproep. luisteraars. Uh, laten we even naar het kantoor gaan, hè, want daar zitten de dames allemaal druk achter hun machines. En, we, en dan gaan we ze eens vertellen hoe we dat allemaal, allemaal te gaan doen. Het is nu oké. Eh, vertel eens wat, want ik ben even de sleutel kwijt. Eh. Ja, dus dat is weer een typische Top. jingle van meneer Eastvellen. Ja, maar binnenkort hebben we meer budget en dan. Eh... Oh, God, kijk eens aan. Het is een kwestie van meer. Het is een kwestie van de uit op de, Hoe? de jingle te het, het, het ruikt hier wel. Uh, ja, maar binnenkort krijgen we een betere jingle machine. Uh, het ruikt hier wel zweterig. Hè? Het is die dijper een... die heeft een reuze tempo, vind ik. Uh. <laughs> Snuift hij of zo Ja, die zit er allemaal op de cocaïne. Hè? Ja, ik denk ja. het. Ja, ja, maar, weer, ja. Al die, jonge, die cocaïne jonge. wordt eigenlijk besteld door uh, het partijkantoor van BDW. En dat gaat hier helemaal naar onze. Uh, het is ook, uh, staat ook in een van onze afkortingen ja. uh, momenteel. Nog, Absoluut, die ja, alleen als je het verkoopt en zo is het legaal, Maar wij verkopen het niet. Het wordt geïmporteerd en meteen gebruikt. Ja. Ja, dus het heeft geen straatwaarde eigenlijk. Uh, niet, niet, eigenlijk is het best dat dat gewoon in het leidingwater gedaan wordt. <lacht> Meer nog, hè. He? Het zit er al in. <lacht> het zit er al in. <lacht> ja, dat is het rioolwater van uh, meneer... Uh, onze goede vriend de van, Kampen van Kampen. Daar. Ja, Ik heb dat gewoon vol met cocaïne. Dat iedereen eigenlijk een klein beetje meer activiteit heeft. Dan zal Antwerpen wel een heet worden ja. bij het toerisme. Amsterdam le valt dan helemaal leeg. Laten ja, ze al die cafés liggen. Ja, ja. Maar dat gaan we dus in het grote masterplan van Antwerpen. Ja. Als uh, uh, toeristen dat uh, implementeren. Ja, maar goed, uh, we zijn nu in het kantoor. En je ruikt, het is hier zweterig en warm en broeierig. zo is het Dat door niet raken. <laughs> nee, maar daarom moeten we dat de luisteraar <laughs> vertellen. Dat moet dat je dat ook. Brengen. Dat heb ik geleerd. Man, man, man. <laughs> uh, maar de, de dames zijn keihard aan het werk. Uh, de, de website is bdw.vlaanderen. En, en dus nu, uh, de actie die we nu starten, dat is om die 100 handtekeningen te bemachtigen. Hoeveel zijn er al ongeveer? Nul. Nul. Dus we starten vanaf nu. Het is vandaag uh, 1 september, is het de eerste nu? Het, het is derde de derde september. September. Oh, derde september al. Oké. Okay. Ik heb nog exact 12 dagen. Okay, 12 days to high noon. <laughs> dat zijn er uh, per dag dan uh, iets van uh, een. 9? Ah, ja, tien. Negen? Ja, nou, er als je de 10 per dag heb, dat dan kun je het twee dagen, dagen rust. Ik stel voor dat we het op iedere dag eigenlijk uh, dat centraliseren. Dat we zeggen ja. bijvoorbeeld. een er dan middag tussen 3 uh, en 4 Komt iedereen er. Hij heeft het. Uh, onze Chris heeft een, uh, iets wat de luisteraars niet kunnen zien, maar hij de burgemeester af, kijkt he? nu met groot gefronste ja, ogen. Dit, uh, dit is echt live. Mensen zitten dan spelen dat van alles. Perma een nieuwe kermiskoers koers gepland van alles en nog wat. Allemaal ter ja. van de BDW, ja. de partij. Uh, als u ons wilt contacteren, info@bdw.vlaanderen. Uh, dat is zeker als je interesse hebt om je in te schrijven. En ik zou zeggen, doe mee. Uh, het kost niks. Het levert verder ook niks op, maar het kost niks. Er wordt nu druk overleg gepleegd. Uh, je maakt het allemaal mee. Maar dat is ook de spanning in het kantoor. Daar hoor je en ineens wordt er van alle... Dit is de situation room van de... Van de partij euh, Beter Dan Wijven of nee? Wat ja, we is zitten gewoon even dan, te he? zien als we tussen drie en vier handtekeningen willen verzamelen waar dat we dat exact kunnen doen. Ja, dat dus, uh, en dat is dan op ja, zaterdag de 1 De 8e september. De 8e september, zaterdag tussen drie en vier. Ja. Uh, goh, op een uh, prachtige plek. Uh, wat zou je ja. zeggen? Niet het Operaplein, want uh, daar zijn we al geweest. Ik zou een iets volksere buurt uh, kiezen misschien. Ja, maar ja, u, u, u, u uh, je wilt nog een dam, maar daar kent niemand. Een dam daar gerokt ook niet, want dat zit in de knip van de laag niet helemaal vast. Dat is achter het dat slachterras. Is, uh, ja. Nou, de Permeke is toch een de goed adres. Is het is natuurlijk Dat zit ook met de... Nee, de Permeke bent daar al is geweest tegenwoordig. Dat is het koningsplein. Daar heb je de verkeerssituatie waar je dus een wegomleiding hebt. Een oranje pijl. En als je daarin gaat, dan heb je dus een verbodsteken te staan dat je er niet in mag. En aan de achterkant van die, van die straat <lacht> staat de politie te wachten om alle verkeerde gereden toeristen op de bond te slingeren. Ah, oké. Okay. Een bron van inkomsten. Nou, dat is Inderdaad, creatief boos. ook. Te, te, te, te ja. Beter dat ze die toeristen dat doen dan aan ons. He? En op een zaterdag vind je daar enkel maar ja. peuken. Ja. Nou, laten we het zo zeggen. Hou uh, onze Twitterfeed of uh, Facebookpagina zeker in. Ja, de, de Facebookpagina. We gaan het laten weten waar dat u tussen 3 en 4 zaterdag 8 september uh, de handtekening kan komen zetten. Ja. Ik, denk, ik zit na te denken aan bijvoorbeeld uh, Parkspoor Noord. Dat is toch gezellig? Dat is er vlakbij. Ja. Ja, maar ja, we moeten hier op plek zien. Ik vind het niet verwacht wordt. dat de mensen ons gaan zoeken. Maar er zijn ja. al meer dan honderd mensen. Nou, voilà. Oké. Okay. Okay. We ja. vinden het wel. Ja, we uh, laten het weten. Tot slot, wat heel belangrijk is, in het partijkantoor uh, wordt ook onze shop uh, bijgehouden. Want er is ook een shop. En waarom ja. zou je nou iets van de shop kopen natuurlijk om, om heel dit initiatief te steunen, want u wil dat wij dit blijven doen en dat wij niet eh, allerlei rare jobjes moeten doen s'nachts om dit allemaal te kunnen betalen en zo. Dus u kunt, u kunt de partij en dit initiatief steunen, als u dan niet mee wil doen met het stemmen of weet ik wel, koop dan iets, hè? dat is de oplossing Ja, ik moet tegenwoordig. zeggen, er is juist een hele nieuwe lading Marcelik binnengekomen, Marcelibussen, uh, dus voilà, dat kan u laten weten door een mailtje te sturen naar uh, het mailadres door even op de... Info.bdw.vlaanderen. Info Bijvoorbeeld, of hier van de andere, Maar dat mag daar naartoe. Of even een... Uh, op, via, de, via Facebook. De PM via Messenger, zoals ze zeggen. Uh, dat mag ook. En dan uh, moet u even laten weten wat formaat van... Uh, prachtige marcellus met opdruk uh, testiculis Canis Estis van de Londse Kloten. Mm -hmm. Het uh, marcellus dat we ook graag aan Geert Wilders hadden cadeau gedaan, no. maar wat ons dus uh, verhinderd is door uh, de, de, de, de, de, de vaardigheidsdiensten. Ja, maar dan... u, u ziet er ook best gevaarlijk uit, denk ik. En o, zeker terwijl, in combinatie ja. met de Maar ik ben heel blij, aangezien ik dan ben weggestuurd, dat uh, mijn goede vriend Philip de Winter de honneurs heeft waargenomen. En dan toch op een veilige manier uh, oh. dat heeft gedaan. Wat ik niet mocht doen, namelijk Keert Hilders de hand schudden. Uh, gezien dat. Uh, cordon, hè, wat erin, uh, kan, kan je eigenlijk wel zeggen, mijn goede vriend Philippe de Winter, is dat niet een beetje gevaarlijk? Schrik dat niet? Nou nu nee, het is maar een goede vriend Philippe de Winter, dat is een sympathieke mens. Uh, voilà, we gaan uh, volgende week zaterdag trouwens ook naar het Vlaams Blok Verkiezingscongres, eh, Vlaams Belang Verkiezingscongres. Uh, ah, Freudianse uh, verspreking. Ja, <laughs> Nog een, uh, een kleine toespraak houden, uh, net zoals we naar de CDMV gaan en vorige week bij de SPA zijn geweest, dus uh, voilà, dat zijn uh, als burgemeester uh, zelfs als schaamburgemeester moet ...gevriend zijn van iedereen. Okay. En, en, en, en boven de partijen staan. We zijn dan de zondag wel weggejaagd... ...maar we kwamen Anke van der Meers tegen... Ach. ...en die vertelde ons... ...dat, dat ze een dat enorme fan was. Van de schijnburgemeester. Okay. Van mij, de schijnburgemeester. Okay. Maar wie niet eigenlijk... Dus daarom, het gaat een verpletterende overwinning worden, deze verkiezing. Want iedereen vindt u lief. Ja, we hebben niet gevraagd of dat ze ging stemmen. Dus ja, jij, ja, dat is waar, dat, dat, dat komt nog. Hè. Uh. Zeg, kun je kun je de, de cocaïne even doorgeven, Ust uh, van? <lacht> ja, ja, ja, ja. De, deze maakt moeder. Dit ja, is geen cocaïne. Ja, gewoon even uh, nee. uh, een, een serieus pijpje van zijn uh, uh, cannabis ja. gepakt. En, uh. Drink mijn maar een glas water, lees. Hij is ondertussen ja. al een klein beetje op leeftijd. Ja. We zullen ja. het even zelf ja. het moeten doen. Daarom dat je beter dus een laan kook kunt pakken? Want dan heb je dat ja. soort van uh, neveneffecten. Ja, absoluut. Van. Nee. Je kunt dat ook spuiten oh. van. Je moet dat niet allemaal snuiven. Nee, fuck. Er kwam een uh, watertje. Vergeer ik ja. jou, ja. <laughs> Voor dan even maar uh, in te vallen. Ja, ik Jullie uh, het beste luisteraar als jullie zijn, dus uh, live uh, getuigen van het uh, uh, uh, sterven van onze oh. podcastmaster. Uh, uh, dus inderdaad, we moeten we uh, toch uh, eigenlijk het standpunt van uh, de burgemeester bijtreden: dat drugs gevaarlijk zijn. Dat jullie dat beter niet doen. Dus geen drugspakje, maar ook geen sigaretten smoren, dat is nog veel eerder. Uh, ja. En voor dan even terug op Wilders te komen. Uh, hij zei in zijn speech, waar daar blijkbaar enorm weinig volk was over het Vlaams Belang. Zij zijn de enige partij die het beestje bij zijn naam noemen. En dan heb ik nergens gevonden over welk beestje dat hij het eigenlijk heeft. De Vlaamse leeuw uiteraard. Hè? Ah, ik dacht karakollen, want dat zijn ze daarna gaan eten. Ja, maar dat deed een naam. Hij deed wel een naam karakolen. Het caracole, hè. Uh, het... in het Latijn, uh, het zullen niet de maatjes geweest zijn, want die noemen eigenlijk haringen. Dus ik dacht dat het dan over de caracole ging. En okay. ondertussen is onze Istvan terug. Ja, weer we helemaal. Ja, die dingen ja, het is live, live is radio. radio maar we hebben er een aantal exemplaren ja. van. Ja. Dus we hebben er gewoon een de podcast gehad. Ja. En je is ja. naar terug. Ja, we. we gaan nu eerst even dag zeggen tegen de dames van het kantoor. Ja, ja niet jullie aan typer, want je zal wel moe zijn nu. Jullie hebben geweldig werk gedaan, ik zou zeggen. Dank jullie wel en tot ziens. Zo. Uh, we hebben eigenlijk alle belangrijke dingen gehad. We hebben de shop gehad, we hebben de partijen, de lijsten nogmaals. Uh, het was een beetje blijven steken op die coalitievorming. Dus uh, het, het feit is dat waarschijnlijk de NVa straks de grootste gaat worden... maar net niet groot genoeg. En dat dan is gaan ze dat weet je niet. Misschien, uh, nou, dat denk ik, want het, het loopt fel terug. Hè? Ja, maar ja, wij zijn, wij zijn natuurlijk, natuurlijk met BDW, met onze partij, nog niet opgenomen in de, in de, in de opiniepalingen. Dus, uh, ja, zelfs Jambers zwam ons niet. Ga, uh, dus, dus ik denk. Uh, ja, dat het sluipend gevaar. Het he, sluipend gevaar. De, de, de Trump, uh, zo ja. Trumpiaans vanuit het niets ineens. Baf, uh, zo, let maar op. De 95% inderdaad. Dat gaat gebeuren hoor, zeker, absoluut. Uh, mensen, dit was een uh, toffe uitzending, het was een lange uitzending. Uh, want uh, ja, we zijn nou ja, Twee, dagen. Uur, uh, twee, twee dagen. dagen, we zijn gisteren oh, we inderdaad begonnen. Hè? Ja, ja, nou ja. Na ja, nou, vijf <laughs> minuten tijd. hetgeen wat we nu hebben meegemaakt, <laughs> dat uur, dat er al woord was, dat zat gisteren na nou vijf minuten. Ja. Ja, dus, ja, nou ja, goed, zo is dat <laughs> ook. Uh. Ik zou zeggen, we gaan er langzaam uit... Uh... Ja, die computer is vandaag inderdaad een beetje op een disco-manier uh, geslaagd. Uh, Chris, hoe ga jij deze week nog. Uh... Uh, uh, ga je de... reportages maken en zo? Uh. Waarschijnlijk, waarschijnlijk. Maar Ik heb me ook ingeschreven op de academie, dus ik moet wat met klei spelen. Zo. Klei? Klei, ja, ja, 3D. Een echt in de aarde? Oké. Okay. Ja. Ja, dat uh, schijnt heel goed te zijn voor de geleiding met de contact met de... Uh, ja. En uh, onze burgemeester, die gaat deze week nog ook dingen doen. Ja, uiteraard twee belangrijke dingen. We moeten natuurlijk de lijst in elkaar zien te krijgen tegen ja. de volgende week. Zaterdag, de 15. Dat ja. binnen twee weken. Want dan moet die gedeponeerd worden. Dan moet die helemaal af en klaar zijn. Ja. Uh, dat is één. En ten tweede zijn we natuurlijk ook volop aan de voorstelling in de Narenberg aan het werken. Want die moet natuurlijk ook uh, af zijn. Hè? En die ja. ziet er al ongelooflijk grappig en gezellig uit. Uh, maar daar zijn we dus volop aan het uh, werken ja. en aan het de, uh, voilà. Ja, nog even terugkomen op die lijst. Het is nou niet zo dat mensen nu een mailtje of een persoonlijk berichtje kunnen sturen. Nee, ze moeten feitelijk een, een druppel bloed inleveren. Ze moeten een naam, Rijksregisternummer. Ja, DNA-stal, uh, alles. Uh, ouders, ja. uh, afkomst enzovoort. Het uh, liefste stamboom van uh, iets. Ja, neem maar even alle gekheid op een stokje. Er is een officiële lijst waar BDW nu hoopt honderd aantekeningen op te ja. krijgen. En hopelijk de uwe, maar die moet er echt fysiek op. Dus zaterdag tussen drie en vier, hou Facebook in de gaten voor waar en wanneer. En intussen laten we ook nog wel weten als er andere gelegenheden zijn... Ja, en als u een privéafspraak wil, ja, dat kan dan ook nog. Hè, want elke altijd. handtekening is er een. Niet? Dat kan altijd. Dat is helemaal juist. Hè. En, en, en dat levert dan wel een bezoek op van de Schijnburgemeester. Uiteraard. Die boel. Dan kom ik zelfs een afwas doen, koffie zit het gras afruien, hier of daar huishoudelijk taakje ja. of iets nee, anders. Dat is één van, van, die, Eén van die. Ja. Dan kom ik daar toen op voorwaarde het niet langer dan een kwartier duurt. Uh, Ten tweede, ook heel belangrijk is de kaarten in de Narenberg. Dat begint ondertussen serieus vol te lopen. Okay. Dus uh, mensen die graag willen komen kijken, worden toch aangeraden en uitgenodigd om uh, snel ja. te reserveren. Anders ben je straks overgelepen aan uh, scalpers hè, die daar voor de Inderdaad, deur staan. Dan en dan u... Voor honderden Kijk, euro's een niet ticket. Niet alleen dat, niet alleen dat. Als u deze geweldige show uh, politieke conferentie hebt gemist, ja, dan moet u naar Geert Hosten gaan kijken. Dus een ergere straf kan ik me niet voorstellen. <laughs> Oeh, nee, dat, dat lijkt me nou geen prettig vooruit. Ik denk nou, ik heb even een andere nist vanuit de koelkast moeten gaan halen. Die is nog niet helemaal rijp in deze... <laughs> Nee hoor. Hey, mensen, dat is nou wat een Westmalle doet en dan uh, ja, wat was het? Nee, nee, die kookt, die laten we even lezen voor de fonden met een paar glazen en... palinkje op. We ja. doen een uh, eten ja. met een triple op. We hem ondertussen uh, een de hele zak witlegesmoord. Hey, ik moet wel ik moet wel zeggen. En dat denk Schijnburg... toen dat wij hier waren, we weten ja. niet meer dat had hem al een dag gedaan is. Ja, en dus nu moeten we de cocaïne gaan allemaal ja. om hem terug een je wakkert. maar, doen. maar ja. ik, uh, de, de, de Schijnburgemeester is wel uh, verwikkeld geraakt in een soort Hongaars netwerk, want met Chris en ik zitten hier wel, de, de, het Hongaars DNA is hier verreweg in de midden. Ja, dat is ook een van de voordelen van on onze lijst, we hebben heel weinig uh, mensen met de Belgische nationaliteit op onze lijst, we hebben nu dus twee Hongaren een halve Hongaren en een Hollander, vier Hollanders nog twee Kenianen, uh, drie okay. Marokkanen, uh, we van, nog van alles en nog wat. ja, het naja, wordt in ieder geval smullen op die verkiezingsavond overwinning, ja. Ja. inderdaad. Het is ook normaal dat we Hongaren de technische dingen doen voor de burgemeester. Ja. Want de Russen waren te duur. Trump had die ingehuurd. Die waren te duur. Ja, en Hongaren zijn een, een goede koper. Ja. ja, maar die waren nog heel hard bezig met de Amerikaanse verkiezingen. Maar nu zijn die ondertussen bezig met onze verkiezingen, die ook te Regelen. Nee, dat zijn wij. Ja. Ah, dat dus <laughs> zijn de Hongaren, <laughs> Dat denk je dat het ah, ja, ja, ja, ja. <laughs> ah, Oké. Okay. Ja, maar je wil schandaaltjes. Je wil op de voorpagina komen. Nou, daar zorgen wij dus wel voor. Hè? Ja. Bij deze. Geen probleem. Ja. Oké. Okay. We gaan... Uit mensen met het clublied. Ik zou zeggen, godverdomme onder onderjuur. Superbelangrijk. Ja, dan u kan, u kan de BDW ook nog steunen. Want dat was ook nog een plan. Door dat ding enorm te gaan streamen. Je streamt hem de top 40 in. Ja, wat betekent dat streamen? Nou, dus als je op Spotify gaat... Of op Apple Music. En mensen streamen op Spotify. Dus dat is niet meer downloaden. Maar je klikt gewoon BDW. En dan, dan hoor je het liedje. Het wordt naar je toe gestroomd. Als het ware. En hoe vaker je het nu stroomt. Dat wordt meegeteld in de nieuwe top 40's. En als nou iedereen van onze luisteraars. Iedereen om zich heen. Dat liedje laat streamen. Want ze zitten toch allemaal op Spotify. Dan staan wij over een paar weken in de top 40. Hier, Vraag, leren, Zo zijn we ja. terug bij het Dat deal. De... De vijveren in Stadspark gaan al ja. uh, ja. En niet in ja. streamen. je doet je ramen open, je zet je versterker mee allemaal open en je ja. zingt mee. Precies. En uh, om het allemaal nog eens aan te leren en tot slot het woord van de schijnburgemeester. Ja, even met de, de, de, de luisteraar, jullie beste vrienden, uh, nog een afscheid te wensen op de traditionele schijnburgerlijke manier. Ave et salutibus. En ook namens mij. Maak er een mooie week van en uh, laat je stem horen. Tot ziens. Dag Chris. Uh, meneer Issan, uh, meneer de schermburgemeester, Het was mijn genoegen. Ja, een genoegen is veel gezegd, maar bon, we zijn er vanavond. Ja, ik moest, het maar alleen. de De schuld van de walen, de schuld van de rossen en de schuld van de kalen. De schuld van de vakbond en de schuld van de idioten. De schuld van de honden de schuld van zijn kloot. De schuld van de migranten En vooral van de Soedanezen De schuld van de Berberen De schuld van de Marokkaan De schuld van iedereen Op de Dürnoudse bal Hey, miljarden rond het ondertje Doe me tooi, doe me tooi, Doe me, doe me god De G, de G De jopper ondertje De G, de G De jopper ondertje Het is de schuld van Patrick en de schuld van Chris Peters De schuld van de Groenen En van al die pitweters De schuld van de bussen De schuld van de fietsers De schuld van de Russen En de schuld van de Zwitsers hey! En de schuld van de acteurs, de schuld van de activisten en de schuld van de facteurs. De schuld van de bomen op de charlotte laag, de schuld van iedereen behalve die van mij.